De protesten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gaan onverminderd door. Oproerpolitie en demonstranten hebben vannacht opnieuw met elkaar gevochten. Ook vanochtend staan weer enorme stapels autobanden in brand. De oppositie eist dat de regering aftreedt en de politie zich terugtrekt. Dat moet voor vanavond worden besloten, anders volgen er meer rellen, zegt de oppositie. Steeds meer winkels houden het gedrag van klanten in de gaten via smartphones. De klanten zijn daarvan niet op de hoogte, zegt het collegebescherming persoonsgegevens. Een winkelier kan via bluetooth of wifi zien hoe lang een klant in de winkel blijft en waar. Met deze data wordt een profiel van de consument gemaakt, zegt het college. De VVD scherpt de interne regels aan voor schenkingen. Het gaat om giften aan de partij, stichtingen die banden hebben met de VVD en aan kandidaatpolitici. Alle donaties boven de 25 euro moeten worden geregistreerd. Vorig jaar besloot de VVD om meer aandacht te besteden aan de integriteit van bestuurders. Onder meer vanwege de corruptiezaak rond oud-VVD-wethouder Van Rij. Het aantal eerstejaarsstudenten is vorig jaar met 7% gegroeid, naar ruim 45.000. Volgens de Vereniging van Universiteiten komt dat vooral door VWO'ers... die gaan gelijk door met studeren en nemen geen tussenjaar meer. Ook het aantal hbo-studenten steeg. Ruim 106.000 studenten begonnen aan een opleiding. Dat is een stijging van bijna 6 Marco Borsato heeft gisteravond een lichte beroerte gehad. Hij zou optreden bij vrienden van Amstel Live in Ahoy. In het ziekenhuis bleek dat Borsato een tia heeft gehad. Een storing in de bloedtoevoer naar de hersenen. Volgens concertorganisator Mojo maakt Borsato het naar omstandigheden goed. Maar moet hij wel rust houden. Het weer, soms is het even droog. Vooral in het zuiden gaat het later weer regenen. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan iets kouder. En in het weekend meer kans op winterse neerslag. Vooral in het noordoosten van het land. Dit was het nos journaal Dit is Jon Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen, 4 kilometer. A6 richting Muiden bij knooppunt Maardenberg, 7. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam, 7 kilometer. A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 6 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp, 9 kilometer file. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en de Tunnel, 4 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 3 kilometer. 4 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. En op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse, 3 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt plein 4 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 luistert naar... Uh... CfM, goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom weer live vanuit Hotel Hoogland. Zijn we hier weer verzameld voor uh, twee uur lang nieuwtjes en uh, belangrijke zaken uit Zandvoort. De techniek vandaag in handen van Daniel Leffers en Pascal van der Beek. De redactie uh, helemaal alleen door Gerry Rutte, uitstekend verzorgd, maar ik wil zeggen... de koffie krijgen we van Don de Grebber en de presentatie is van Irene de naast mij. En Rob uh, Petersen naast mij. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, ja. We hebben een aantal onderwerpen vanochtend. We gaan uh, het hebben zo met Jan Berenpoot over uh, uiteraard klassieke muziek. Vandaar ook dit stukje van de London Philharmonic, uh, uh, een beetje modern gemaakt uh, van Lionel Ritchie, het uh, Hello-nummer. Ja. En, nou. en daarna gaan wij uh, naar uh, de jachthaven van Zandvoort en daar gaan we praten met Mich Michel Demmers over. Demmers, nou dat is een uh, heel mooi issue, de strijd tegen de windmolens, ja, ja. hoop ik dan maar. Uh, we <lacht> hebben nog een gesprek met over de Jeugdraad, over het debat wat er gebeurd is. Ja. En dan krijgen we een stukje politiek, hè? Ja, politiek, dat is, dat is wel grappig. Want het jeugdraaddebat is door Jordan Babits en Jules Bracco. En daarna komt Virgil Babitz praten over GroenLinks-programma van 2014. Ja, precies. En dan zitten we inmiddels alweer na het nieuws van 11 uur. We hebben een gesprek met Henk Jansen en Dick Hoeze over de Hedis en hun prachtige voorstelling. Ja, dat, dat wordt heel en bijzonder. En we eindigen met wat uh, ja, informatie jazz. over jazz. Dus we beginnen met klassiek. Ja. Dus zeggen we tegen Johan Berenboot, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Hallo. Ja, fijn dat je er bent. Hartstikke goed. Ja, het eerste concert komt er weer aan van de serie Classic Concerts. Ja, ja. dat en is dat een beetje... morgen al, hè? Ja, dat is morgen al. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, morgen, zondag. En dat is al een beetje uh, traditioneel, want het is weer het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Waar wij een zeer goede verhouding mee hebben. En uh, die we eigenlijk altijd plannen in januari. Die heeft een reputatie ook, hè? Ja, die hebben zeker een reputatie. En, uh, het is een heel uh, 50-man sterk, uh, natuurlijk wel amateurorkest, maar van een zeer hoog niveau. En met een uh, gigantisch goede dirigent. Die meer dan 20 jaar in het Noord-Hollands filarmonisch Orkest gespeeld heeft in de tijd. En nu ook al meer dan 20 jaar deel uitmaakt van uh, de. Het, uh, nou. Ja? ja? Hij komt, ja, hij komt. Ja, ja. Ze maken deel uit van... Nou, ik ben het even kwijt. Nou, het met, uh, het uh, Nederlands Blazers Ensemble. Dat wat ja, natuurlijk een zeer dat... professioneel uh, een ensemble is. Wat over de hele wereld reist. En die ook zo uh, rond nieuwjaar altijd een hele maffe voorstelling geven. In het concertgebak. Ik weet niet of dat je het eens gezien hebt. Ja. Maar mijn vrouw en ik zijn er enthousiast van. We zitten nu elk jaar begin januari te wachten op het uh, Blazers Ensemble. De, op, ja, ja, dat ja. is allemaal maffe, maffe toestanden. Maar allemaal muzikale. Oh, ja. Dat is heel leuk. Ja. Maar goed, dat doen wij dus morgen niet. Maar... Maar uh, de dirigent Dick Verhoef, waar het om gaat, die, uh, die is er wel. En die heeft een uh, heel mooi programma samengesteld. Waardoor ik mij ook laat verrassen. Zo'n March in Day van Anton Broekner. Ik moet zeggen, die ken ik ook niet. Dus, maar... nou, en en iedereen uh, is welkom om zich te laten verrassen. En, en, en er is een bijzondere solist, uh, heb ik begrepen, na ja. de pauze. Ja, er zijn twee dingen speciaal. Het is een uh, concert voor de uh, saxofoon. Uh, van Henry Kel Kel Kelder, Kelder. Kelder, moet ik zeggen. Die ook trouwens deel uitmaakt van het Nederlands Blazersensemble. En uh, die heeft dat concert geschreven. Daar hebben. Uh, ze hebben nog een subsidie gehad van de podiumkunsten. Maar dat was in 2012. Dus Speciaal net, voor dit? Net voordat het rode potlood door al die subsidies ging. Oh. Dus daar hebben ze geluk aan gehad. En het is, schijnt een heel mooi concert geworden te zijn. Daar hebben ze vorig jaar de wereldpremière gespeeld in Duitsland. En de tweede uitvoering daarvan is morgen bij ons in de kerk. Nou. Dus daar dat beginnen we na bijzonder. de pauze mee. Ja, dat is een mooie mooie. Ja. Ja, zeker. En voor de pauze hebben we dan de hele mooie fantasieovertuig Romeo en Julia. Van Tchaikovsky. Daar wil ik graag zo meteen een stukje uit laten horen. Dat is een goed idee. Ja. En, uh, beeld ja. en we sluiten af met een stuk wat ik ook niet ken. Dus ik laat me maar weer verrassen. Van Lucilla Caliazzi. Nou, de naam is in ieder geval prachtig. Ja. We hopen ja. dat de muziek ook prachtig is. Maar goed, we gaan weer beginnen zoals gebruikelijk. Morgen om drie uur. Half drie de kerk open. Ja. En we uur. hebben geen inflatie berekend. Dus het is nog steeds vijf euro entree ja het is toch een klein beetje geld eigenlijk voor dus heel moois ja. ja toch het weer, het weer werkt geloof ik ook mee mooi ja het, het dat is wordt uh, redelijk goed een redelijke ja, dag ja. Ja, als het hebben. heel erg hard regent dan is het vaak dat mensen toch wat minder ja, makkelijk deuren de de uitgaan Het publiek zegt dan nog gaan over nou uh, het is keer nou weer ja. het enthousiasme is niet zo groot ja. hè als het buiten regent ja dat is ja, waar. precies ja ja maar we hebben dan nu het eerste concert. He? Ja, eerste, ja. Iedere, in principe, iedere maand één staat er toch gepland, he? Ja, maar er is één uitzondering ja. dit jaar. En dat is vanwege onze financiële positie ja. die verslechterd is de afgelopen twee jaren. Omdat de gemeente de subsidie heeft verlaagd. Hm. He, drie jaar geleden kregen we nog 15.000 euro per jaar. Een jaar later ging er 5.000 vanaf. En vorig jaar weer 5.000. Ja. Dus we zit, zijn nu terug op een subsidie van 5000 euro. Nou, we redden het wel. Maar we moeten even wat uh, maatregelen treffen. En dat houdt onder andere in dat we in juli en augustus, wanneer de concerten eigenlijk vrijmatig bezocht worden, geen concert zullen organiseren. Ja, op vakantie. Hè? Ja. ja, je vaste publiek is op vakantie. En ja. we slagen er toch niet in om uh, de, de toeristen naar die kerk te krijgen. Maar die ja. komen ook niet voor, voor een concert in een kerk naar de Zandvoort. Je ligt op strand. We uh, zijn in Amsterdam. Die, uh, in Amsterdam. Ja, dan ook, ja, precies. Dus maar, uh, hebben we dat moeten besluiten? Die, die subsidie, uh, want die mensen die bij jullie komen... die moeten toch een vergoeding hebben. Hè? Het is niet zo dat ze nee, allemaal gratis komt, komen nee, optreden. Ook zo'n amateurorkest uh, komt niet voor niks. Nee. Ja, maar ja, die, die maken ook heel veel kosten. Ja, dus we, dat is dat ja, ja, Tuurlijk. Bezuin, tuurlijk ja. Ja, ze bedoel, uh, ze mensen, mensen moeten zich wel realiseren dat die 5 euro die jullie vragen... eigenlijk maar een hele kleine bijdrage ja, is voor de kosten die jullie, die jullie moeten betalen. Ja. Want jullie hebben ook sponsors. Dus het is niet nou ja, alleen maar de gemeente. En we de hebben donateurs. vrienden. En wij zijn ook een instelling waar als je die subsidieert... Uh, dat je de bijdrage die je levert voor de inkomstenbelasting mag... Aftrekken. aftrekken. Ah, dat is een speciale regeling ja. bij de Belastingdienst. En er zijn wel mensen die dat doen. Om te zeggen, ja. nou kijk eens, ik ben, heb weer een extra aftrekpost. En wij zijn er natuurlijk zeer mee geholpen. Ja. Ja. Dus uh, wie dat wil Maar Waar praat doen, je dan over, ik bedoel, dan ga ik even technisch, maar ik bedoel, is dat dan uh, zinvol? Als je bijvoorbeeld 100 euro per jaar uh, zou sponsoren? Ja. ja, maar er is ook iemand die doet het nu de komende vijf jaar voor 1000 euro per jaar. Ja. En dat is voor ons natuurlijk toch ja, dat mooi meegenomen. Ja, dat dat zijn concert. mooie bedragen. Ja toch? Ja, daar kan zeker. je ook mee. Ja, en die, die zijn dan ook zinvol om af te trekken ja, bij de belasting. Ja, ja, als je veel kapitaal ja. hebt en ja. je hebt te weinig inkomen, ja. dan ga je met de inkomstenbelasting natuurlijk uh, ja, een mooie aftrekpost creëren. Ja. Ja. En dat, dat is de truc van ja. het verhaal, Bij het concertgebouw in uh, orkest in Amsterdam daar is het al jaren gebruikelijk. Ja. En daar kopen de mensen ook lijfrentes voor. voor de, en de, ja, dat geeft aftrekposten. Nou, oké. Okay. Nou, misschien een goed idee. Waar kunnen ja. die mensen terecht, als ze daar interesse in hebben? voor Bij sponsor? het secretariaat van de Classic Concerts... en op onze website www.classicconcerts2c's achter elkaar... Ja. Nl. En als ze dat allemaal ingewikkeld vinden, kunnen ze altijd bij Klaas of bij uh, uh, Trump naar binnen lopen. naar binnen lopen of anders het Toosbergen bellen. Precies. Die weten er ook alles van. Die weet er alles Dus ja, tegenkomen in het dorp is toch altijd goed natuurlijk. Ja, is het ook ja. goed. Ja, hoor. Nou, ons ja. kent ons hier, hè? Dus ja, dat, dat is niet zo ingewikkeld. Ja, precies, precies. Zie ja, ja, willen een wel weer laten laten horen. Horen. Sorry? Ja, Ik wilde een stukje laten horen van ja. Ja. Ja. ja, Dat is van de fantasie-ouverture heet het. Romeo en Julia. Oké, en dan Van wie is die uitvoering die je hebt meegebracht? Uh, van... Uh het eh, Buitenlands Orkest is het hoor. Maar is, die hebben een hele serie gemaakt van alle symfonieën van Tchaikovsky. En om die cd's compleet te maken zetten ze dan steeds een ander stuk. Oh, okay. Een korter stuk van Tchaikovsky achteraan. En dat is in dit geval dan de fantasieovertuur. Twintig uh, minuten trouwens, duurt die. Oké, Ja, niet nu. Nee. Nee, nee, we gaan <laughs> nu we een paar minuten luisteren. Dan, uh, we gaan een wat, stukje luisteren. Wat we morgen kunnen zien, nogmaals, half drie de kerk open, drie uur. Begint het morgen Classic Concert. Ja, helemaal goed. Panels. weet u wat u morgen kunt horen in de, de kerk op het kerkplein. Een half uur is die open en om drie uur gaan we luisteren naar de klessenconster. De eerste gaan. aflevering. Ja. Wordt een mooie verhaal. Dat dankjewel. brengt ons naar een heel ander onderwerp. Tot de volgende ja, keer. Eh. Eh, dankjewel. Michel, en, heb je tijd? Eh, we roepen aan de man die aan de bar <laughs> zit met de koffie. Die eh, mag hierheen komen, want we gaan praten over een heel serieus onderwerp. En, eh, ik heb dat toen net al geroepen. Ja, de strijd tegen de windmolens. Ja. Maar eh, je moet dit onderwerp eigenlijk een beetje scheiden, want het is niet alleen een uh, dag Michel, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hey, het is niet alleen uh, zomaar een strijd tegen de windmolens... nee, het is wel degelijk een heel mooi alternatief... waar we het over gaan hebben met uh, Michel. Ja, de jachthaven voor de parel aan zee. Ja. ja, Michel, dit is natuurlijk een plan wat al langer bestaat, hè? Uh, ja, dus uh, wat te zeggen in een periode uh, vanaf 1998, 2002... dat ik in die gemeenteraad zit, in verschillende functies... Uh, we hebben geprobeerd om de uh, identiteit van een badplaats uh, op te krikken... CQ een kwaliteitsslag te maken... die in allerlei beleidsdocumenten ook van de provincie staat. En uh, de identiteit van een badplaats kan natuurlijk ook een jachthaven zijn. Ja. Dat past bij het hele gebeuren. Dus toen uh, kwam dat eigenlijk ook op... Uh, toen we nog als zwakke schakel werden getypeerd in de kustverdediging. En dan uh, kan je en die haven maken en je kan uh, die uh, uh, verdedigingskrachten met zand tegenover uh, stormvloeden, is dan ook beter. Maar ja, wij zijn later, uh, uh, zijn we van die agenda afgevoerd omdat Zandvoort het sterkste kustfundament heeft van, heeft van heel Nederland. Ja, dus toen waren wij geen zwakke schakel meer. Nee, nee, nee. Dus toen hield het een bij op. En terwijl Scheveningen, dat is het gebied Keizerstraat... Ja. Dat, uh, dat is wel zwakke uh, schakel gebleken. En ja. die hebben dus ook die zandmotor gekregen. En, en die hebben ook 50 miljoen gekregen om de boulevard op te knappen. Ja, ja dat hebben dus, ze ook gedaan. Dus, ja. Dus, maar ja, ik dacht in de toekomst... Uh, zou ik het wel in de structuurvisie willen hebben. En dat heeft mijn opvolger, dus de wethouder... die heeft dat... Uh, in de structuurvisie laten zetten. Als zijn de van mocht dat ooit nog eens een keer uh, gaan lukken komen ja. of handig zijn. Ja, precies. Dan, dan, dan ligt het er in. En de er is man. geld en er is een investeerder. Dan gaan we gewoon... Uh... Ja, want dat het, dat het veel geld gaat kosten, dat, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Ja, ja je, je, is... moet, je moet rekenen hè, dat uh, 22 miljoen uh, kubieke meter zand opspuiten. Wat ze bij die zandmotor heeft, hebben gedaan, kostte 70 miljoen euro. Dat is, uh, er zal hier niet zoveel geld zijn. Maar u moet toch wel uh, over een fix bedrag uh, rekenen. En daar, uh, het mooie eigenlijk van het verhaal is... als je die jachthaven qua combinatie uh, integreert in het uh, sportpool... Die daar ook gepland staat voor in de toekomst. En met het circuitpark Zandvoort. Dan heb je natuurlijk een, een hele mooie combi van van alles. Ja, en welke locatie praat je dan precies over? Ja, dat, is de, dat zal eigenlijk ergens liggen tussen de Rotonde, bovenaan de Hemelbestraat. Of uh, bovenaan de van uh, uh, Kerkstraat. Even over de ingang van het circuit. Vanaf die ja, roepronde tot, ja. tot, tot en met Ries daar ergens tussenin. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk ook dromen. En dan kan je zeggen van het mooiste is... daar waar uh... op het Badhuisplein. Want daar was vroeger ook al een voorde. <laughs> ja, precies. Dan, ja. Maar waarom is er gekozen voor dat stuk? Uh, ja, dat, uh, dat ligt eigenlijk een een beetje aan het feit... dat de mensen en investeerders altijd bang zijn om in een gebied iets te gaan maken... Uh, waar, waar al be veel bewoning is. Of waar huizen afgebroken moeten worden. Ja. Want dan krijg je weer een groep die zegt... ja, dat is uh, overlast. Want uh, die stagen die, uh, van die boten... die lopen te klapperen s'nachts... en dan kan ik niet slapen. Ja, dus ja. hij wil graag een klein ja. beetje... Uh, is wel zo trouwens, hoor. Ja, ik vind het niet... ja, nou. Ja, je kan, je de <laughs> dagen per jaar vind ik je het heerlijk, uh... Je kan beter uh, uh, dan iets investeren. Ja, uh, in, in dergelijke gebieden. De, ja, ja, waar er nog niet zoveel is of ja. het niet niks is. Nee, maar bovendien kun je daar dan nog meer bij bouwen. Hè? Je, kunt, je kunt allerlei faciliteiten erbij doen die we nu nog niet hebben. Ja. Terwijl die misschien daar bij het badhuisplein niet ja, ja, mogelijk zijn. Omdat het te klein het is daar. Ik heb het programma van de VVD gelezen. En daar staat in werk, werk, werk. Ja. Nou ja, dit is dus een, een identiteitsgerelateerde activiteit. Ja. He, haven, vissen, boten, dat past een beetje ja. bij een badplaats. Ja, het is een ja. gelegenheid op. Het is natuurlijk wel mooi, want ik weet dat er bij de uh, verbouwing en de toekomstvisie van het circuit ook een hotel hoort. Wat, wat ja. gewoon niet van de grond komt, omdat het economisch niet haalbaar is op het ogenblik. Maar ja, als je dit met, met de parel van zandvoort ja. erbij zou doen, dan dus gaat toen, dat uh, plan ook weer leven. Dus ja. je krijgt best wel heel veel initiatief. Ja, ik heb, Toen wij het laatste de, voor de verandering van de wet ruimtelijke ordening, waarbij een streekplan al goedgekeurd moest worden door de, de provincie. Heb ik onderhandeld met die provincie en heb ik eh, dus ten zuiden van de bestaande tribune op het circuit, tot en met die bocht, en is de, de rode contouren zo gemaakt dat je daar een hotel kan bouwen. Maar dat heeft natuurlijk veel meer potentie als je ja, tuurlijk, aan de andere ja. kant jachthaven ligt. Ja, precies, dan, dan is het niet ja. zo. Maar hoe, hoe reëel is het, zeg maar, ook qua kosten? Hè? Want het, ik denk dat, dat je moet een investeerder zien te vinden. Ja, ja, ja die, is er, die is er. Kijk, is, die, dus, ik speelde met dat idee... En toen tegelijkertijd in die tijd is de Nederlandse zeejachthaven ontwikkelingsmaatschappij opgericht. En dat is de Katwijkse aannemerscombinatie en Bos Dat is een van de grootste in de ja, wereld. Die, die weten wel hoe je zand moet verplaatsen, ja, dat ja, is duidelijk. Die, ja. uh, die kunnen ja. uit van oort, he, dat is een baggercompany. Kunnen ja. ze allemaal eilanden maken in Dubai, dus dan kunnen ze dat hier ja, ook. Ja, dat moeten ja. ze dan ook kunnen hier. Ja, die, ja dat kan ze kunnen hoor, zeker weten. Dus die, uh, die uh, uh, zijn hier geweest, als doorgaans. Maar toen hadden we het erg druk en ingewikkeld met de Middenboulevard en hoe je Duits kreeg. Oh. Dus toen heeft het college toen, uh, daarna gezegd: Ja, jongens, het wordt bij ons allemaal veel te druk en uh, dat veel te veel. We hebben te weinig capaciteit Absoluim. en deskundigheid. Ja. Dus zijn ze daar, kan ons oog petten, uh, zijn ze met hetzelfde plan gekomen. En ook hetzelfde plan in Katwijk. En dat is de, een beetje on hold gezet ook. Die besluitvorming dat struikelde eigenlijk ook op uh, weerstand bij de bevolking. Omdat bij die projecten dus de havens gemaakt zou worden. En dan zou het water in, uh, meer in, in de badplaats komen, in die dorpen komen. Plus een hoop bewoning erbij. Ja, en dat is dan net... Uh... Vond ik vond dat niet zo'n goed idee. Nee. Ja, ja, tenminste, het was de bevolking die dat toen uh, met 51% niet wilde of uh, dat soort zaken. Maar in Katwijk zijn ze wel gewoon doorgegaan met de milieueffectrapportage. Maar er ontstond ook discussies. Hm. Ja, en hier is het gewoon zo. Ja, wilt u nou een windmolens voor de deur of wilt u een jachthaven? Ja, dat hm. is het eigenlijk. Maar, maar in, in hoeverre is dat, is dat nou reëel als je kijkt naar ja, de plannen? plannen hè? Ja, ja dat, de grootste bedreiging is eigenlijk uh, de term nationaal belang. Hm. He, dus de, Van de windmolens. Ja, dus zegt. Wij hebben dat, uh, de regering heeft gezegd dat het nationaal belang die 6000 uh, megawatt... En koet, uh, koet moeten we dat halen. Ja. En uh, op land lukt niet zo, dan maar in zee. En uh, vanuit kostenoverwegingen, denk ik, heeft men gezegd... kunnen we nou niet binnen die zes kilometer grens uh, nog maar windmolens neerzetten? Ja. Nou, toen heeft die kamp gezegd, we gaan daar een beetje een quickscan maken... Ja, uit een aantal onderzoeken blijkt dat het kan, maar dat er ook heel veel negatieve gevolgen aan zitten. Terwijl er wel een alternatief is, en dat is het zoekgebied aan de ver, dat is 70 kilometer verderop. En daar hebben we een probleem met een aantal booreilanden, waar 500 meter rondom het booreiland moet een veiligheidscirkel voor helikopters. Ja, dat is een ruimtelijk, uh, ruimtelijk indelingsprobleem. En die, boor, die boorplatforms, die blijven daar? Of zijn dat tijdelijke nee, platforms? Nee, in principe worden de meeste in de komende 15 jaar uh, afgebroken... Ja. omdat ze uh, versleten zijn. Dat bedoel ik. Maar dus ja, je kan dus via ruimtegordening en aanvliegroutes... in serie geschakeld... zou je best één uh, bepaalde corridor kunnen maken... waar die, waar die helikopters over vliegen. En dan heb je ruimte zat voor... Uh, voor die de windmolens. voor de geplande windmolens en die windmolens die zijn of dat hele project, dat is vergeleken met de kosten als het aan uh, de ver is of dicht aan de kust en ACN Petten die heeft uitgerekend dat het bijna uh, weinig scheelt in kosten. Dus de nut en noodzaak en het zoeken naar alternatieven is eigenlijk in mijn zin, uh, mijn, mijn zin is te weinig geweest. Aan de andere kant staat er in de wet dat de uh, badplaats, de gemeente, de bestemmingsplansbevoegdheid heeft één kilometer uit de vloedlijn. Dus dan mag jij doen, uh, dat is jouw bevoegdheid om daar ja. wat neer te zetten. En als je dan die jachthaven er maakt, dan is er verplicht de veiligheidscirkel omheen. Om er naartoe te varen, CQ om eruit te varen. Ja. En die veiligheidscirkel, die uh, zou dan uh, uh, kunnen ervoor zorgen, in juridisch panologische zin volgens het veiligheidsbeginsel dat je daar uh, geen windmolens kan neerzetten. Nou, precies. Nou en gisteravond uh, was uh, weer samson van de PvdA op de televisie ja. he, in Groningen he, de toezegging van heel veel geld. Die zegt dan ook van ja maar we moeten inderdaad minder gas gaan pompen. En want we hebben een heel mooi alternatief en dat zijn windmolens en die moeten versneld worden ontwikkeld. Ja. Dus ja, dat, dat ja, is een, ze een gaan directe druk uit ons. He? Ja, maar ja. kijk, we hebben, wij ik ik en mezelf, zeker u mijn partij, die hebben dat was toch met de het oude bierman hebben we een stuk over geschreven over windmolens in zijn algemeenheid. Vinden wij dat een verouderde technologie. Ja. Het is eigenlijk een versnellingsbak met een Dynamo met een hoop onderhoudskosten. Ja. En uh, zouden we nou niet kunnen inzetten op zonne-energie? Ja. Er zijn dus parabolen spiegels, dat komt uit Zwitserland. Die kan je ingraven in de grond en die spiegels die draaien met de zon mee. En we hebben hier een paar kilometer uh, de duinreep, de waterkering. En dat is 20 meter verval van de boulevard naar het strand. En daar hebben we een aantal kilometers van. En dan kan je die, uh, die spiegels die kan je ingraven in het zand en die draaien met de zon mee. En dan heb je zonne-energie. Ja. Nee. Ja, want want windmolens hebben ook een heel slecht effect. Hè? Want er zit een materiaal in, in, in windmolens. Dat wordt ja. geproduceerd in China en daar is een enorme milieuramp gaande. Ja, ja, door die. Sterf, ook door die. Materialen. Wouden, door die. Ja. Dus, maar goed, het, het, de, de oorzaak van, het, van de windmolens: de beperking van CO2-uitstoot en klimaatverandering en zeewaterspiegelstijging... dat verband, dat zijn ze nog niet helemaal uit. Dus we zijn eigenlijk... we lopen ver voor de muziek uit. Dat er wat moet gebeuren, dat is duidelijk. Want fossiele brandstoffen zijn eindig. Ja. Maar om dat, of, of dat nou op deze manier moet... Ja. dat is weer een andere vraag. En ik denk dat wij... als wij in die contract allemaal zitten... als, als regering, als, als land... van ja, u mag die molen bouwen... maar u moet hem over 20 jaar weer afbreken... En het hele spulletje bij elkaar, die, al die windmolens in Nederland... Bij elkaar kost dat aan subsidies eh, 5 miljard euro hè, over de tijd gezien. Dat is, is natuurlijk geld? wel een hoop geld voor iets wat je over 20 jaar weer moet afbreken. Ja, ja, ja. Maar waarom worden er eigenlijk niet standaard in alle huizen die er gebouwd worden zonne-energie opgeplaatst? Ja, het is uh, ja, uit onderzoek, ik heb nog eens een keer een, een, een certificaat gehad, uh, Althans voor de theorieën energieprestatieadviseur. Met, dat hing verband met die labels die je krijgt. Ja, ja. Dat uh, 70% van de CO2-uitstoot in Nederland komt uit de huishoudens. Dus daar denk ik, je, uh, je hebt, uh, je, de hele bouwwereld ligt, uh, die mensen zijn allemaal werkloos. Je dat hebt ze... 5 miljard voor die uh, energiemolens uh, neergezet. Stop dat nou in die huizen ja. als een uh, aanjaagssubsidie subsidie voor uh, isolatie. He, dan ben je, veel, ben je veel nuttiger bezig. als die windmolens er neer te zetten. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik had het over zonne-energie, hè? Op, op huizen. Waarom wordt dat niet ja, dat standaard. Is, dat is één programma dan, hè? Die vijf dat minuut. hoort erbij. Ja, daar heb je dan subsidie op. En vragen al die mensen die, die, die, die zonnepanelen aan. En na zes maanden is het potje leeg. Maar en dan houden het de het mensen op. Zonnepanelen. Het gaat om zonnepanelen, uh, het gaat om muren, het gaat om ja. isolatie, het gaat om. Uh, beter beter uh, bouwen. Ja, dat ja, heeft eigenlijk uh, heel veel consequenties. Ja. Andere en andere, betere spuilmuren, betere, betere isolatie, betere daken. Ja, en dat hele bedrag bij elkaar dat hadden we als, als land, dan gaan we daar eigenlijk veel meer op vooruit. Hm. Uh, en die, die, die windmolens en het hele verhaal is eigenlijk gekomen. doordat de Nederlandse regering de handtekening heeft gezet. voor die 6000 megawatt. Ja. En dan is die 6000 megawatt. ook een middel om tot vermindering van CO2-uitstoot te komen. en daardoor minder risico te lopen met zeewaterspiegelstijgingen en dat soort zaken. Ja, en dan denk ik. Uh, nou is een middel. is een doel geworden. Dus uh, maakt niet uit wat er gebeurt. 6.000 megawatt. Maar er is ook een hele grote lobby aan de gang. Ja. Vanuit die olie- en gas- en elektromaatschappijen. Om dat voor elkaar te fietsen. Ja. Dat zijn natuurlijk machtige mensen. Ja, ja. En, die, en die verkopen dat ook. Hè? Groene stroom verkopen ze. en Mensen zijn heel bewust geworden. Ja. Althans uh, semi-bewust. Want echt bewust dat zijn dat ze ik natuurlijk zelf niet. Ja. Uh, afgezien van het feit dat zonne-energie beter is. Ja, dat is dan het alternatief. Maar nu blijkt in Schotland en Duitsland. Denemarken, toch grote problemen te zijn met die windmolens. In Schotland hebben ze zoveel molens dicht aan de kust gezet. Dat ze inderdaad wel heel veel stroom produceren, maar dat het hele net in Schotland dat niet aan kan. Dus dan dus vraagt de netbeheerder, joh, kan je Even die stoppen. Niet stoppen. Zet veel. ja ze ja. een contract. Houden ja. ze een contract gemaakt en er staat in elke keer als u zegt die molens moeten stoppen, dan moet u uh, 2 miljoen pond boete betalen. Die netbeheerder. Hmm. Nou, uh, in Duitsland hadden ze er ook wat op gevonden, hè, continuïteit van stroom, dat je zegt van. Als het in Zuid-Duitsland waait, dan is het in Noord-Duitsland waait het niet. En andersom. Dus hebben we altijd stroom. Maar het moet over zulke grote afstanden getransporteerd worden. Dus ze moeten van Wisselstroom naar gelijkstroom dan vervoeren naar Zuid-Duitsland en dan van gelijkstroom weer naar Wisselstroom. Dat kost een gigantisch bedrag. Dus de, dat hele betaalbaarheid he, van dat hele verhaal, ook in de Europese zin, is dat natuurlijk raar. Je had gisteren ook kunnen kijken op de televisie, er zat in dat in de Europese concurrentie, de concurrentieverhoudingen, dat de stroom in, in, in Duitsland veel goedkoper is voor bedrijven als in Nederland. En ja, dat loopt helemaal scheef. Ja. Dus de, de, laten we zeggen, de, de uitkomsten, ja. he, de uitkomsten van het hele verhaal. Ook de nut en noodzaak en de wetenschappelijke bewijsbaarheid van het geheel. He, dus die CO2-uitstoot, de broeikasgas, et cetera. Daar kan het, het internationale klimaatpanel wel zeggen 95% is uh, schuld van de mens. Maar ja, er zijn natuurlijk in de laatste miljoenen jaren natuurlijk heel veel zaken gebeurd met de aarde. En er zitten ook autonome processen bij. Dus die onzekerheden die zijn eigenlijk allemaal aan de kant geschoven. Ja, uh, in een hoekje gezet zodat dus ze ze niet 2001. kunnen zien. Ja. En het Kyoto-akkoord, ja. we gaan het zo doen. Ja. En dan krijg je als regering, dus een beetje herrie met die uh, ja, uh, energieproducenten. Ja. En dan komen ze tot elkaar en dan zeggen ze: Weet je wat, weet je wie dat betalen gaat? Alle huishoudens ja. en alle stroomafnemers die krijgen een opslag. En daar betalen we het van. Ja. Ja. En je hebt niet te kiezen, hè? want het moet, je moet toch stroom hebben. Ja, dus, het is een machtspositie dus die iedereen heeft. Is dus uit, als ik het al vanuit de lokale partij zie, hè, vanuit GBZ, is het niet de, de, de, het verhaal dat, er, dat we iets moeten doen aan uh, het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar de manier waarop. Ja. Want zo, de techniek en onderzoek gaat zo snel... dat nou. als dat windmolenpark helemaal af is... dan denk je, potverdorie, hadden dat we dat ja, ja, ja, maar dat is altijd... Dat is te even te kijken, te kijken naar een zo. tijdlijn. Wanneer gaat er nou een beslissing vallen ja. over de windmolen? Nou, ja, dat hangt natuurlijk een klein beetje af uh, van de discussie... of de dialoog die hm? uh, uh, de wethouder of het college gaat voeren met de provincie. Zeggen, is dit een idee? Ja, het was een goed idee, want anders had de provincie al gezegd... bij het maken van de structuurvisie, dat willen we niet. En de provincie heeft zelf ook gezegd... dat ze dat windmolenidee recht voor de deur hier niet goed vinden. Dus dan zou het college met de provincie samen moeten optrekken. En zeggen, dit plan gaan we in, het, in, de, in de gang zetten. En daar gaan we overdenken en, en een partners bijzoeken. En dan moeten ze een voorbereidingsbesluit nemen. Want ja, dan, is vast... hele, dan is die hele discussie bestemde... van die windmolens is gewoon klaar. Want nou, dat ja, komt er dan, dan niet. Nou zover is dat dan klaar. Binnen, 6 km. binnen 6, die binnen ja, ja, 6 ja, kilometer. Daar gaat het Ja, dat is de discussie. Ja, als je dat binnen die 6 kilometer dan uh, met de veiligheidscirkel uh, uh, eromheen... Dat je dan zegt, van, we zijn dat, dat plan stond al in de structuurvisie, gaan we uitvoeren. Daar moeten wij een bestemmingsplan voor veranderen. En dan neem je een voorbereidingsbesluit. Daar kan er niks meer bij en er kan er ook niks meer af. Maar ja. je hebt in ieder geval één partner mee, dat is de VVD. Uh, de, ja, ja, maar ik, daar moet ik bij zeggen, heel positief hoor trouwens. Maar ik, uh, er zijn wel eens meer plannen geweest van de VVD. Die heb ik uitgevoerd. Of andersom. Ja. Maar uh, tussendoor is de VVD dan weer teruggekomen. Nee. Waarschijnlijk vanuit een landelijke. Uh, uh, nee, uh, vaak is het. Nee hoor, dat hoeft of toch niet. De VVD is een vereniging. Die zijn nog wel vrij in liberaliteit. Uh, zij is toch vrij autonoom als VGO-bestuur uh, ja. van de VVD. Alleen het belang van de vereniging staat daarvoor voorop. Dus als, je, als zij zeggen van we willen dat of dat. En we gaan dat en dat doen. En er is weerstand links of rechts. En ze kunnen dat niet uh, tegengaan. Ze gaan erin mee vanuit electorale uh, overwegingen. Dan is opeens deze vereniging belangrijk. En niet, en niet, de, het, algemeen niet het algemeen van de plaats. En niet het algemeen van de plaats. Dus positief ja. zitten ze wel in elkaar. Alleen ja. ze moeten op een bepaald moment uh, wel zeggen. Uh, Door blijven gaan ja. ja. met het. Maar plan. denk je dat je de andere partijen hier ook mee krijgt? Ja, ik denk... Uh, of wordt het een zware klus? al die commentaren overal links en rechts. Lijkt het me allemaal niet zo uh, een moeilijke keus uh, om uh, hiermee nee. door te gaan. Lijkt ook niet. Plaatselijk gezien is iedereen er wel over eens ja. dat die molens gewoon niet hier voor de kust moeten komen. In ieder geval niet op 6 kilometer. Uh, niet op 6 km. Dat is uh, het belangrijkste. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. En het hoeft eigenlijk ook helemaal niet, omdat die vakken waar je nog wel die, die capaciteit kan plaatsen, die zijn er gewoon. Ja. Okay, en, uh, ik moet er ook goed. nog bij zeggen. Eén kort ding nog, wel, want we kort moeten kappen. De ministeriële uh, beschikking besluit in 2011, najaar 2011, waarbij de ordening op de Noordzee is uh, vastgelegd. <kwijls> Daar staat gewoon in dat binnen zes kilometer vanuit de kust mag gewoon niks gebeuren. Alleen visserij en zandwinning. Dus uh, die hele kant met zijn idee, binnen de zes kilometer, die komen, Spreekt even, tegen. Komen, nou ja, die komen even een beetje tussendoor fietsen, nee. van nou gaat het uh, toch ja, anders. Nee, nee, nee. Ja, 6,1 kilometer zie ik ook niet zitten ja. Ja, ja, Dat, zeg, ik dat zou zitten, dan makkelijk het zijn. zijn ja, maar volkomen is beter als genezen. Ja, ja, precies. Je moet vanuit je eigen kracht uh, uitgaan, zegt de kabinet kom je net altijd. Hm. Wat hebben wij zelf als mogelijkheden liggen, ja. samen met die provincie, en die mogelijkheden liggen dan. Dat gaan we ja. doen, dit onderwerp. Het komt nog ongetwijfeld terug, ik Als de windmolens kwam uitgebreid. Terug. Ja. Michel Demmers en Astrid van der bedankt voor jullie ja. bijdrage. En de gemeente Belangens Antwoord spelen zeker een rol in dit geval. Ja. Wij gaan luisteren een stukje muziek. Zijn aangeschoven twee uh, jonge. Ja. scholieren. Nee, ik ga het nog niet zeggen. Scholieren. Van de. Uh, jullie zijn van de Maria School. Ja, dat klopt. Uh, ja. Maar. Uh, Jules en uh, Jordan. En jullie hebben het uh, debat uh, gewonnen. Ja. Um, de anderen die niet gewonnen hebben. Waarom hebben die niet gewonnen en jullie wel? Eh. Uh. Volgens de burgemeester en de wethouders waren wij. Ja, volgens hun, dus waren wij actiever bij de onderwerpen dan. misschien de rest. En uh, ja. Jullie waren vuriger in het debat ja. dan uh, de anderen? En, uh, ja, een fanatieker en ja, misschien. Geen... En Jordan, hoe hebben jullie dat geoefend? Op school? Uh, ja, niet heel veel. Niet veel? Ja, nou, we gingen gewoon. Uh, Eerst was er gewoon, ja, we moesten natuurlijk kiezen wie er kwamen, want er waren iets van 24 kinderen en we moesten, moesten er twee uit. En dan gingen we gewoon over iets, gingen we debatteren en dan, de, ja, de beste gingen er. Door. Ja, want hebben jullie dan al, hadden jullie al van tevoren gelijk dit onderwerp gekozen, of hebben jullie op school ook nog eerst gedebatteerd over welk onderwerp het zou moeten gaan worden? Um, nee, dat niet. Gewoon, we hadden gewoon een onderwerp gekozen en we hadden gedebatteerd over gewoon. Bijvoorbeeld of uh, of de Zwarte Pieter racisme is. Oké, okay. dus het algemene debat ja. op school en ja. dan. En dat onderwerp van die van wat uiteindelijk gewonnen heeft, hè, dus de beschilderde prullenbakken. Ja. Uh, waar kwam dat idee vandaan? Uh, van de ONS. Van de Oranje-Nasenschool. Oké, ja. okay, dus het was eigenlijk niet eens jullie idee. Nee. nee. <fijt> ah. Ons idee werd dat laatste... Dat is wel heel grappig natuurlijk. Dat jullie, jullie hebben gewonnen met het idee van een ander. Ja. ja. Nou, maar dat is ook democratie. Ja, ja. dat is ja. behoorlijk democratisch ja. inderdaad. <laughs> ja. so, hoe hoe, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat zelf nou ervaren, hè? Hey, Jordan, jij, jij hebt een vader die veel uh, praat, zeg maar. In, in, in, in, hè? <lacht> dus dus die, heb je adviezen bij hem gevraagd? Of doe je gewoon... Uh, ik nee. vind dat gewoon allemaal uit jezelf. Gewoon, mezelf. Ja. Wordt dat thuis bij jullie veel gedebatteerd? Uh, nou, ik wil wel vaak gelijk hebben. Ja, Jij wil wel graag wel je gelijk wel. hebben. Ja. <laughs> dat is heel dus, goed. Uh, dat dus heel goed. krijg ik ook meestal. Ja, maar dat is wel leuk, toch? Om die discussie ook een beetje te oefenen thuis. Hè? Ja. ja, dat is wel waar. Het belangrijkste is altijd om naar mensen te luisteren op een gegeven moment en dan pas te reageren. Vind je dat het moeilijkste? Uh, ja. Want er, was, er waren mensen ik, bij het jeugdebad die ervan het woord waren. Ik zelf ook. Maar soms, ja, op een gegeven moment, was er ook een moment dat ik misschien 15 minuten met mijn hand omhoog stak. En dat steeds anderen de buurt aangeven. En dan had je wel gewoon de neiging om op dat knopje te drukken. En zelf gewoon te gaan praten zonder toestemming. Dat is een groot probleem. daar hebben mensen ook last van. Hè? Ja. <laughs> Nou oh, mooi, maar jullie hebben het uh, ja, Gaan jullie er verder iets mee doen met deze Ga je? Uh, ja, we gaan nog met de burgemeester lunchen. Er moet nog een datum nog bepaald worden. Maar ja, ja, we gaan nog met de burgemeester lunchen. Dus dat is wel leuk. Ja. En die en die prullenbakken die beschilderd worden, door wie worden die beschilderd? Door, door de kinderen van alle scholen van Zandvoort? Is ja. dat bijvoorbeeld met Marjan Rebel weer uh, een project? Ja, dat was wel de bedoeling, geloof ik. Ja, dat, dat Want, het, door alle scholen zouden een prullenbak doen, en misschien alle scholen twee of zo. En die worden dan het door het hele dorp opgehaald? Ja. Uh, opgehalen. Het, ja. Nou. Ja, door het hele centrum. Ja. Dat is een mooi mooi project voor Maria Rebel. Dat heeft een goede ervaring. De mee. bankjes hebben jullie ja. ook al uh, beschilderd. Ja. Dat is ook wel een heel uh, mooi project. De andere uh, onderwerpen die niet gewonnen hebben, bijvoorbeeld het onderwerp wat jullie zelf aange, ja. aangedragen hebben. Wat was dat? Het uh, veiliger maken van de Kruising Tolweg-Gerkstraat. Oh, Omdat daar ja. veel ongelukken gebeur gebeuren elk jaar. Ja, en, en met name dat, uh, voor jullie school. Is dat een belangrijk uh, doorgangspunt voor je, om naar jullie school toe te gaan? Ja, dat lijkt me wel. Want volgend jaar gaat natuurlijk iedereen naar de middelbare school. En dan fiets je daar vaak langs als je naar school gaat. Ja, iedereen die in die buurt woont uh, ja. daarachter. Ja. Maar dat heeft het dus niet gered? Nee, helaas niet. Helaas niet. En waarom? Is dat duidelijk geworden voor jullie? Waarom dat niet ja, is doorgegaan? Ja, het was uh, niet haalbaar met het geldbudget. Dus... Ja, jammer, maar. Ja, dat heb ook maar zijn er ook, hebben jullie alternatieven kunnen aanbieden? Behalve dan bijvoorbeeld uh, de, de stoplichten, die dan veel geld kosten, maar. Uh, ja, spiegels bijvoorbeeld. Of, um, want dat is natuurlijk financieel uh, veel ja. minder. Uh, ja, dat is, haal, dat is zeker financieel haalbaar, maar. Ja. Dat, dus dat, ja, is niet, dat is niet gelukt. Nee, nee. Het, ja. Komt daar nog een gevolg op? Ik hoop het wel, maar. Vervolg uh, bedoel ik. Uh, ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik het denk niet, het he? eigenlijk niet, maar ik hoop het wel. Nee, ja. Jordan, uh, jullie gaan lunchen met de burgemeester dan? Ja. Wat, wat, wat ga je met hem bepraten? Zijn de uh, wensen en dingen die je met hem wil bepraten? Ja, ik denk gewoon... Ja, ik denk gewoon niet echt dat, dat ze, dat ze bij het debat net zoals ze gewoon een, een blaadje, blaadje er neerzetten van dit gaan we bespreken. Nee, ik denk gewoon dat het gewoon een leuk etentje wordt. Gewoon alleen maar een gezellige lunch. Ja. ja. En niet meer uh, nee. politiek inhouden. Nou, dat is wel een mooie gelegenheid natuurlijk. Toch ja. om nog even ja. een wens naar voren te brengen, al is het er maar één. Uh. Niet veel mensen doen het. Nee. En de burgemeester, ik bedoel de, de jeugdburgemeester, die, die, was die daarbij aanwezig bij dat debat? Uh, de jeugdburg, Je bedoelt de, de burgemeester? Bur... Nee, er is een jeugdburgemeester ja. toch in het dorp? Ja, die is er wel, die is al gekozen, maar die is niet betrokken geweest. Nee, bij. volgens die was mij er niet. Er nee. waren twee wethouders en er was er eentje ziek en de burgemeester was er. Ja, nou ja. Nou, dat al ja, ja, ja. Mooi, het is wel een aardige delegatie. Mooi score hoor. Ja. Ja. Ja. Dat vind ik ook. Nou, mooi. Hartstikke ja. goed. Ja, dat is een schitterend onderwerp. Ik hoop dat jullie uh, ja, heel veel succes uh, hebben ook in het debatteren en blijven. He? En uh, veel plezier met de lunch met de burgemeester. En dan gaan wij even naar uh, Kate Bush luisteren. The man with a child in his eyes. de muziekwereld. Ja. Ik denk dat hij gewoon ja. de centjes verdiend heeft en er nu van aan ja. het genieten is. Dus ja, heel het gelijk. Was, uh, groot fan van haar vroeger. We hebben nog een aantal minuten de tijd voordat we naar het nieuws gaan. En daarom even wat uh, onderwerpen van de agenda. 18 januari, oftewel vandaag. Vanavond om 9 uur, rock'n'roll bluesavond bij Lauren Hardy in de Halterstraat. Nou, dat is hartstikke leuk, denk ik. Dus dat denk ik ook. En wat we vandaag ook hebben, en morgen ook... dat is de Nationale Vogel, Tuinvogeltelling. En dat, uh, daar kan iedereen aan meedoen als, uh, als ze willen. Uh, als je dat uh, ook wilt doen, in uh, je tuintje kijken... dan kijk je naar www.vogelbescherming.nl... en dan vind je daar alle informatie over de Nationale Tuinvogeltelling. Vogeltelling. Dus Astrid gaat tellen, begrijp ik nu. Ja, Astrid gaat tellen. tellen. Oké, okay, dan hebben we morgen ook nog Jazz. Jazz in Zandvoort op the Theater de Krocht. Om half drie aanvang. We helaas weten we niet wat er is. Maar er is in ieder geval Jazz. Dus dat is altijd wel uh, de moeite waard om even naar de Krocht te lopen. Ja, en dan hebben we dinsdag. En helaas mag ik dit jaar niet meedoen. Omdat ik een beetje geblesseerd ben. Is de Schulkampioenschap. Uh, en dan beginnen ze dus met Ladies Only. Bij Café Koper op het Kerkplein. Dat is dus elk jaar ja. eerst de ladies. Daarna de heren. En daarna is het de mannen tegen de vrouwen. En dat is dan okay. de definitieve kampioenschap. Schule. Nou, Schule. Dat moet heel leuk zijn. Ja, is heel leuk. De 22 januari en 1 februari. Die hele periode nationale voorleesdagen in de bibliotheek. Dat is ook uh, iets wat hier in, antwoord natuurlijk in de bibliotheek gehouden wordt. Ja, en dan 25 januari. Ja, Ik heb al een kaartje hoor, want uh, dat ga ik dus niet missen. Mo moeten we afkappen? Nee, of kunnen dat we nog even? Nee, we kunnen. Nee. We gaan naar de Hedies op de, op de krocht. Ja, die uh, die dat is Seling On, on Cruise. Ja, die komen straks nog even praten erover ook. En uh, die gaan alles vertellen over uh, wat ze gaan uithalen daar in het theater. Oké, okay, dan uh, hebben we nog de herhaling van dit programma. Ja. Ook altijd leuk om te weten. is uh, Op de donderdag tussen uh, 8 en 10 uitzending gemist. Ga naar www.cfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in. en Let op, 1 uur later. Of, ja. of luister gewoon naar luister. de televisie ja. op de zender van uh, ZFM. Dat en, kan ook uh, dan uh, hoef je niet ingewikkeld naar uh, de radio, maar dan doe je gewoon de tv aan. Ja. Helemaal goed. Nou, iedere woensdagmiddag wordt er dan een voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 in de Zandvoortse Bibliotheek. Ook daar dus tussen 3 en half 4. Neem een voorleesboek mee van thuis. En het is gratis voor leden en niet-leden. En we hebben nog een inloopspreekuur uh, Visio in de bibliotheek. Dat is op woensdag 5 februari, 5 maart en 22.